De aardbeving was rond kwart over vijf vanmiddag en had een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. Niemand raakte gewond en tot nu toe is er geen schade gemeld. De Italianen staan op scherp door recente grote aardbevingen. In mei kwamen 25 mensen om bij een beving in de buurt van Modena. Drie jaar geleden vielen door een beving 309 doden rond de stad L'Aquila. In Trinidad zijn bij werkzaamheden om ecotourisme te bevorderen tienduizenden lederschildpadden gedood. Op het strand aan de noordkant van Trinidad, in de buurt van de Grande Rivière, leeft de grootste kolonie lederschildpadden ter wereld. Veel toeristen komen daarop af. Een hotel aan het strand had te kampen met de steeds veranderende stroming van de rivier. Daarom moesten graafmachines de rivier uitdiepen. Natuurbeschermers op Trinidad zeggen dat de machines veel te ruw te werk zijn gegaan. Zo'n 20.000 eieren van lederschildpadden werden platgewalst. En ook veel jonge dieren werden voor de ogen van de toeristen gedood. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Ja, goedenacht... Het is inderdaad, het is dinsdag 10 juli en dit is de nacht. De nacht van de EO, 4 uur live radio op uh, Radio 1. We gaan de hele nacht de uur zelfs houden. En ik zat net te luisteren naar uh, collega's van, van de NCV Frank Dumos. En ik, uh, ja, ik ben zelf, uh, ik noem het maar eventjes amateurmuzikant. Ik speel graag gitaar, piano. Heb ook ooit nog een jaartje drumles gehad. Ik zal mezelf geen drummer noemen, dus wees niet bang, drummers onder ons. Maar ik, uh, ik was er wel eigenlijk, dus dat ik, ja, en mijn technicus ook, die, die vond het allemaal erg leuk. Het was ook een beetje liefhebbersradio. Maar ik dacht, nou, eens even kijken of we daar misschien nog eventjes op door kunnen gaan. Want ik denk eigenlijk... Ja, heb ik een heel serieus onderwerp voor vannacht. Europese Unie. Dat uh, gaat vast veel gesprek opleveren. Maar ik ben even benieuwd nog... of er ook gewoon veel muzikanten zaten te luisteren. En dan, ja, niet muzikanten. Ja, dat mag ook hoor, gewoon van plaatselijke café. Maar misschien uh, zijn er wel muzikanten nu die luisteren... die net uh, onderweg terug zijn van een, uh, van een mooie show. Van een, uh, van een mooie optreden. Misschien wel bij een hele bekende artiest. Of misschien heeft u vroeger wel gespeeld... En is dat allemaal niet meer, niet meer te doen, maar heeft u daar mooie verhalen over? We gaan het gewoon even kijken of dat het oplevert. Bel dan eventjes naar 0800 1121. 0800 1121. Dan mag u dat zo eventjes met ons delen. En als het niks oplevert, dan gaan we gewoon hup naar de Europese Unie. We zien het wel. U kunt bellen. En uh, ondertussen gaan we even luisteren naar muziek van America: Ventura Highway.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 Your highway In the sunshine Where the days are longer The nights are stronger Than moonshine You're gonna go I know whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Cause a free wind Is blowing through your They surround your daylight there Seasons crying, no despair Alligator lizards in the air Ventura Highway van Amerika was dat. Het uh, staat niet echt uh, uh, bol van de bol van de muzikanten die onderweg zijn volgens mij. Maar ik heb wel eentje aan de lijn en dat is uh, Aad Sonneveld. Goedenavond. Goedemorgen, meneer. Morgen inderdaad. Ja, uh, jij de bent de uh, muzikant geweest. Sorry? Uit de mooie stad achter de duiding. Oh, uit Den Haag. Juist. Oh, oh, Den Haag. Juist. ja. Mooi hoor. Ik kom zelf euh, oorspronkelijk uit Rotterdam. Niet zo heel ver verder daar vandaan. Ja. Nou, ik, ik had er meer met u over. Ik, ik weet niet of het die andere meneer. Ja. Ik euh, had het ook over muziek, ook over drummers. He? Ja. ja daar en... ging de, in Casaluna ging het erover, hè? He? Ja, precies. Ja. En een van de beroemse drummers is Sandy Nelson. Oh. Ja, Sandy Nelson. En elk bandje in, in Nederland en in Den Haag, die speelde het nummer. En dat was een nummer van meer dan vijf minuten. Oké, okay. en dat was, een, was dat een geheel drumnummer? Een shownummer van de drummer. Zo. En, en werd het publiek daar een beetje blij van? Pardon? Werd het publiek daar een beetje blij van? Nou, dat was gewoon een, een kikker gewoon. Dat was, eh, ja... Ja? Dan moet ik het zeggen, een beetje een time-out. Eh, met, met dansen en zo, weet je wel. Ah ja, maar, ja. Maar, maar, maar ben jij zelf drummer dan? Nee, nee, nee. Ik heb alleen maar in de bank gespeeld eh, korte tijd. En ik speel nog gitaar. Oké, okay. ik was uh, rhythm, uh, rhythm Wat voor gitarist? Rhythm-gitarist. Rhythm oké. Okay. gitarist ja. oké. Beetje slag, uh, slaggitaartje. slaggitaar. ja, exact, ja. ja. En in wat voor beentje was dat dan? Nou ja... Kunnen begin... we je nog ergens van kennen? Nee, nee, nee, ik ben dat beroep helaas. Oh. Maar wat was het dan? Was het een plaatselijk initiatief of uh... Pardon? Nee, vertel eens wat over je beentje, ik, ik ben heel nieuwsgierig naar jouw uh, carrière, prof of niet. <laughs> Dat was juist het punt, ik heb geen gegeven gehaald. Oh, dat is jammer. Maar, maar je, je hebt wel bij een bandje, bandje, bandje gespeeld. Pardon? Je hebt wel bij een bandje gespeeld. Ja, meerdere. En, en, en noem er eens één? Nou, ik heb een keer mogen gespeeld met, met de fastflashers onder andere. Maar goed, kijk, dat is helemaal niet belangrijk, want... Maar ik ging varen en ja, ik, ik had de andere dingen te doen, dus ah, okay. ik ben er een beetje uitgeraakt. Maar je bent wel tot liefhebber gebleven. Ik, maar ik ging wel om met allerlei uh, uh, belangrijke uh, uh, figuren die een uh, belangrijke puntje speelden naast. Ah, en ik heb er verschillende noemen. Ik bedoel, uh, uh, de Ritussers, de en uh, Bloem naar de hand, weet je wel. Ja. En en en dat soort bandjes, een eens dedicaters, de Giants de en de Q65. Dus ik, ik ging met al die mensen geen klom. Ja. En ja, ik, ik speel nog steeds een beetje gitaar. Heb ja. je was... ik, ik, ik, ik, ik, ik ben gitaar bij de hand, of niet? <laughs> nou, dat, dat, dat euh, <lacht> dan moet ik ook op wachten. Hoezo? Nou, die uh, uh, Luc Makai van uh, Motradio, die heeft ook een keer uh, aan mij gevraagd. Oh Rudy. En, en die speelde een ook een keer op de nachtradio. Ja. En ik zei, nou dan worden de buren wakker, dat ga ik niet doen. Nee? Dat vind ik, nee joh. Durf je dat niet? Nee, nee joh. ik lig op mijn bed. En oh, maar nee. er, zitten mijn zitten spelen, nee? er zitten nu honderdduizend mensen te wachten op jouw gitaarspel. Waarom? Er zitten nu honderdduizend mensen te wachten op jouw gitaarspel. Ja, dat zat dan wel niet. <laughs> nou, daar was ook niet blij van. Nee, ik maar goed. oké, ah, oké. Okay, okay, nou, dan niet. Hey, en uh, welke band vind jij vandaag de dag nou helemaal nog te gek in Den Haag? Ben jij bijvoorbeeld fan van uh, Direct? Of, uh... Nee, nee, niet echt. Nee, oh. nee, nee, nee. Dat kan je niet bekoren? Totaal geen tijd mee. Oh, hoe komt dat maar nou zo? Ik, ik hou alleen maar van uh, oorscheiden rockbeentjes. Oké, okay, maar Direct en, is, dan is dan toch redelijk doen? rock? Toch? Direct is toch redelijk een uh, rockbeentje? Nou, nee, niet echt. Oh. Welke dan wel? Nou, er is een jaar geleden een, een, een sessie geweest. En wat? Een, een, een sessie geweest. Sessie? Daar, ja, daar je beatnacht. de Haasje Biednacht. De Biednacht? Ja. Oké. Okay. En het resultaat wordt behaald op uh, TV6. Ja. En. Daar kwamen al die uh, oude bandjes weer terug. René en de zuileketels met de gitaarboekie en zo. René en de zuileketels? Ja. Die kent ze niet? De zuileketels. Ik, ja. ik, ik heb het nog nooit van gehoord, maar. Nee, ik... dat nou? <laughs> ja. Nou, ik, ik weet niet. Of ik, tegenwoordig hebben we hier voor computer Ja, Dan zeker. Dan moet je nog eens kijken. René en de, de gitaarboekie. Oh, nou, René en de alligators? Ja. nou oh, yes, sorry. Dat is onderaan nog een paar weken geleden nog. Ook op mijn verzoek is dat uh, op Purwelsenwijn is dat ook gedraaid. De Haagse Rock'n'Roll werd opgericht in 1959. Met René Noodelijk. Yes! Ja, natuurlijk. Hé, hey, nou weet je het! <laughs> en, en niet te vergeten, mijn, mijn, mijn grote vriend Willy Wissink. Oh van, ja. Uh, uh, Willy de Giants. Met zijn beroemde nummer, Ajoen Ajoen. Ja. En uh, uh, het andere uh, nummer, uh, dat, dat ook heel Nee, is. precies. Maar die, wa die waren ze maar wereldberoemd in Den Haag? Nee, maar kijk. Van Willy Wissink, van Willy de van, uh, uh, Jagers, er worden nog steeds uit Amerika en Japan worden die nummers gedraaid. Oh ja? Hoe Sarina, weet je dat? Sarina onder andere. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik nog steeds contact met hem heb. Ah, oké. Okay. Uh, oké. Okay. Ja. ja. Dat is ook wel aangelezen. <laughs> oké. Okay. Hé, hey, wat een en, leuk verhaal. Uh, zo... de, beroemde, de, de beroemde band de Jumbo Jules, waar uh, ook… Wacht uh, even hoor, uh, hoe zeg je de Jumbo Jules? Jum Jumping Jewels. Jumping Jewels? Oh, ja. Ja, die Den Haagse Engelse uitspraak moet ik even aan wennen. Jumping Jewels, nou. En ja. dat was uh, die... die uh, de Haagse gitaargroep, hè? Gebaseerd op de Fender Stratocaster. Nou, maar die, die, die zanger, dat was... Uh, die begon de zanger van... Uh, uh, Johnny Line, hè? Ja, Johnny Lyne. Je had het nou beter dan ik, maar... Ja, joh. Nou, <laughs> en uh, dan had je de moties. Dan had je de woorden Ja. En daarna Shocking Blue en de Rudy van den Berggers de Mijn de Klosfertumino. En ja. niet te vergeten uh, die uh, ja. en de Indrock en Timoblodders en zo. En Chibbe en... Velo, die was daar de slaggitarist, dat was eigenlijk jouw concurrent. Wie? Chibbe Velo, die was bij de Jumping Jewels de uh, slaggitarist. Ja? Ja, nou dat, dat was eigenlijk jouw, dat was jouw plekje toch, wat het moet zijn? <laughs> Inderdaad, ja. Ja. <laughs> hey, en... Aad, ik vind het ik vind mooie verhalen allemaal vandaag, maar we gaan er wel even een eindje aan breien. Oké. Okay. Want uh, ik, maar ik vond het erg gezellig hoor. Kijk, kijk je nou ook uh, even. Ik, ik vind dat ook een beetje een cliché. Van, maar kijk jij wel eens naar Nou, Gerso? Nou, dat is wel mogelijk man. Dat is mogelijk, hè? Ik ben nog. Ja, ik wil ik, ik nog wat daar gelezen, misschien, maar. Nee, dat is toch gewoon anti-reclame nee, voor jullie stad? Sorry? Dat is toch gewoon anti-reclame voor jullie stad? Nou, zo wil ik het niet formuleren, maar. Nee, dat, ik bedoel, nee, daar hebben we geen activiteit bij. Oké, okay. nou, helemaal duidelijk. Hey, Aad, dankjewel hè, voor jouw interessante verhalen vannacht. Ja, en een goede uitvinding. Oké, okay. blijf bye, lekker bye. luisteren. Doei doei. Hoi. Dat was uh, Aad met uh, mooie verhalen van, uh, van vroeger over oude bandjes uh, uit Den Haag. En, uh, misschien uh, bent u uh, wel muzikant. Ik uh, gooi er gewoon nog één ronde tegenaan. En dan uh, gaan we echt naar de Europese Unie. Dus bent u muzikant, ben jij muzikant en kom je misschien wel net terug van een optreden van een interessante gig... Of uh, ja, ben je dat vroeger geweest en heb je daar mooie verhalen over? Laat het eventjes weten op 0800-1121, 0800-1121. Je kunt ook even mailen, dat kan dan naar nacht@eo.nl Of even reageren via Twitter. En dat kan dan naar ditisdenacht of met hashtag ditisdenacht. Laat het even weten, dan uh, kunnen we er zo even gezellig over kletsen. En in de tussentijd gaan we luisteren naar Gary Nock met Make It Better.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 Vrolijk van Make It Better van Gary Nock. Het is een uh, singer-songwriter uit de UK. Ik dacht even dat er niemand belde, maar nu krijg ik toch iemand, uh, iemand die belt. We gaan gewoon eventjes kijken wie het is op lijntje aan. nacht. Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik? Met mij. Hallo mij. <laughs> wat is je naam? Oh, sorry. Ik wist niet dat ik dat was. Ja, dat bent u. Ja, wat is het over Europa, Oh, u wilt gelijk over Europa. U, ja, u bent... over die muziek wil ik het ook graag hebben. Maar... Nou, we vertellen eerst maar even over de muziek dan. Ik ben meer bezig. Oh, ja, wacht, dan gaan we eerst nog even over de muziek. Dan doen we het even in de goede volgorde. Oké. Okay. Wat, wat, wat heeft u over muziek eh, te vertellen? Ja. <laughs> bent u muzikant geweest of niet? Ik speel piano. Zo? Hoe lang ja. al? Eh. Uh. 50 jaar, denk ik. Oh, dat is al een tijdje. Maar als in uh, zeg maar echt alleen piano, over ook piano in een beentje? Eén keer in een beentje, maar dat was geen succes. Oh, waarom niet? Nee, nee, maar laten we het daar nou niet over hebben. Ik wou het over de roven hebben. Ja. Dus nu bel ik straks nog wel een keer. Oh, ja, maar u, u, u zit nu zit u toch in de uitzending, dus dan kunnen u beter even blijven hangen. Toch? Omdat er geen andere bellen zijn of zo. <laughs> nou, bent, bent u wel een beetje goed gemeurd uh, vannacht? Met u wel een beetje goed geumeurd? Zeker. Oh, gelukkig. Nee, maar ik wou het over de Europese Unie hebben. Nou, oké. Okay. Laten we dat toch gewoon even aftrappen. Want uh, wat u zegt, Europa is niet goed bezig? Sluiten we het onderwerp nee, muziek even af en dan gaan we hup naar de Europese Unie. Nee, maar wat zegt u? Ik zeg, we sluiten het onderwerp muziek, sluiten we af en we gaan nu naar de Europese Unie. Nee, muziek is een, pracht, een prachtig onderwerp, hoor. Ja, maar u wilt daar niet over praten. Nee, maar niet wat ik zelf gedaan ben in muziek. Ik ben, ik ben gek van muziek. Oh, Prachtig, prachtige muziek in allerlei. Ja? Waar, waar bent u fan van? Wat zegt u? Waar bent u fan van? Eh... Uh, Susse Koovits. symfonie. symfonie. Oh, u bent van de klassieke muziek? Ja. Mooi. Ja. En u luistert niet naar Radio 4 s'nachts? Mm, nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Toch liever even een praatprogramma. Nou, ik vind het even leuk om te luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben en zo. Ja. In dat nachtelijk uur. Nou hè? Ja. Die bellen van net uit Den Haag, de hele verhalen. Ja, vond ik wel mooi. Die Jean Benjoers, dat herinner ik me nog wel. Ja, dat kent u nog wel? herinner ik me. De... Ja. Wat ze dus... speelde, Geen idee, maar... <laughs> de naam zegt u nog wel iets? Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb het gevoel dat we het toch even over Europa moeten hebben. <laughs> Vertel eens, wat vindt u van het, van het, hele, van het hele gedoe? Want, laat ik het even dan kort inleiden voor de, voor de andere luisteraars. Dat is toch wel met de verkiezingen en de aantocht op 12 september... een beetje het, het grote ding. Moeten we nou wel of niet in de Europese Unie blijven? En wat moeten we er allemaal wel en niet doen? Gedoe over de banken. De zuidelijke landen die hebben het heel erg moeilijk. Wij moeten die allemaal steunen als Noord-Europese landen, waaronder Nederland. Moeten we dat nou blijven doen? Onder welke voorwaarden? Eigenlijk snapt ook niemand precies hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Dus hoe kunnen wij nou als burgers daar... Met een goed overdachte mening voor of tegenstemmen. Ja. Er is een, uh, een opmerkelijk verschijnsel. Want die, die Europese Unie? Dat bedacht ik uh, tien minuten geleden. Ja? Namelijk dat al die landen. die nu financieel in de problemen zitten. allemaal een fascistisch verleden hebben. Oh? Griekenland met zijn kolonels in de jaren zestig. Italië met Mussolini. Spanje met Franco. Portugal met Salazar. Maar wat zou dat zeggen over... Uh, het, u trekt een verband tussen dat fascistische die verleden... Ze zijn niet gewend om een eigen initiatief te nemen. Want dat werd uh, destijds uh, ontnomen door, uh, door, door die fascistische figuren daar. Maar is dat niet een beetje te lang geleden om, om daar nu een verband uit te trekken? Oh, dat gaat soms uh, denk ik wel tientallen jaren door. Oké. Okay. Maar ze zijn de afgelopen jaren toch ook of, of decennia toch ook in staat geweest om wel gewoon hun eigen land te, uh, bij elkaar te houden. Hallo? Ja, nee, na mag, mag ik nadenken. Ja, nee, dat is zeker. Ik vind het uh, heel merkwaardig. Trouwens ja. de die Europese Unie. <coughs> die zogenaamd, uh, en dat had ik een paar weken terug alles willen vertellen. Die is niet uh, democratisch. Dan oh. kunt u wel zeggen, er is een uh, parlement daar. Enzovoort. Maar ik zal u vertellen: er is een Europese raad. Ja. Die wordt, die, uh, wordt uh, samengesteld door alle de regeringsleiders. Ja. Um, dat is één. Um, twee. Om het half jaar maakt een, een of andere lidstaat mag. mag uh, het uh, voorzitterschap bekleden. En dan komen ze met voorstellen enzovoort. Um, nou ja. Maar, wat, wat, wat is uw punt? Waarom is dat niet uh, democratisch? Omdat de regeringsleiders, die Europese Raad, die maken uit wat er gebeurt. En dat uh, Europees Parlement zit er voor Jan Joker bij. Oké, okay. die hebben geen zegkracht volgens u? Nauwelijks. Nauwelijks. En, en is dat iets wat u zorgen baat? Is dat bijvoorbeeld de reden om te zeggen: Nou, ik ga misschien wel stemmen op partijen die zegt... wij moeten uit de EU? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat dan weer niet? Nee, nee absoluut niet. Dan denkt u dat ik PVV ben of nee, zo? absoluut niet. Er ja, zijn ja. er genoeg hoor, die luisteren s'nachts. Ik kies een Oh ja? Maar goed, uh, dat wou ik even zeggen. Oh, nou, ik vond het uh, ik vond fijn dat u even belde. Fijne nacht, hè? Hartstikke gezellig. Heeft u nou ook zo'n zo uh, interessante mening over Europa? Laat het dan eventjes weten. U kunt uh, inbellen op 0800 1121. En We gaan het toch eventjes hebben als er geen muzikanten zijn. Uh, ik ben al erg uh, enthousiast uh, was ik over, uh, over Aad Sonnenveld. Die heeft mooie verhalen uit, het, uh, uit de mooie stad achter de duinen deelde. Maar dan gaan we nu echt het hebben over de Europese Unie. Ik zei het net al. Het is echt even een dingetje nu. Uh, met de verkiezingen in de aandocht. Uh, de politieke partijen die, die, uh, die hebben allemaal zo hun betoog klaar. Uh, de PVV Geert Wilders... Uh, met of zonder Hernandez en de resten uh, die, die betoog heel erg voor... nee, wij gaan Europa uh, uit die Europese Unie terug met de gulden. Geen cent naar Brussel en de macht aan onszelf om hem even samen te vatten. En andere partijen die hebben daar weer hele andere ideeën bij. Uh, wat is uw mening? Laat het eventjes weten. 0800 1921, Ik zie nu al een hoop lampjes knipperen. dus dat gaat vast goed komen zometeen. Dan gaan we er eens even over praten met elkaar. Uh, voordat we dat doen, gaan we luisteren naar muziek. En het, dat is dan het overbekende nummer. You've got a friend in me.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 En die noemen You've Got a Friend of Me. Het is bijna alsof Europa het naar ons zingt. Hè? You've Got a Friend of Me. Als het even niet lekker gaat, dan, uh, dan uh, word je daar uh, sterker van. Er zijn duidelijk meer mensen met een mening over Europa dan dat er muzikanten zijn die s'nachts luisteren. Dat geeft niet, dat is uh, gezellig. En als <laughs> ik zie net dat uh, de eerste bijna die ik had, die zou wegvallen. Maar gelukkig hebben we ook nog Piet. Piet, goeienacht. Goeienacht. Ja, je bent nu toch als eerste aan de beurt. <laughs> je, ja. Jij zegt uh, samenwerken uh, prima, maar niet meer politiek. Dat is mijn mening, ja. Kun je dat eens eventjes uitleggen? Nou, uh, dat hoor je heel vaak op de Rai TV. En het is dat uh, de verschillen tussen Noord en Zuid... cultureel ook, is heel groot. Ja. Maar wat ook meespeelt, is de afstand. Want er is nogal veel te doen over die veetransporten bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus dat uh, een hele vrachtwagen met koeien van Nederland naar Italië rijdt. En ik denk dat dat gewoon niet goed werkt. En het punt is dat uh, ook door milieueffecten moet je dat ook niet doen. Kijk, en het is altijd zo, en dat zie je ook in het klein... Uh, als je in een straat woont, nou, dan heb je een bepaald comité en uh, je, je doet wat dingen... En daar is het dan. Maar wat er dan uh, een straat verderop. of uh, in de stad verderop. of door verderop. Dat, dat weet je dan verder ook niet. Ja. Kijken zo is het bij Europa eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn nou zoveel landen bij. Ik bedoel. ons land is uh, gekoppeld aan Duitsland. Daar zullen wij heel veel mee samenwerken. met België en Luxemburg ook. Mm -hmm. Maar met Frankrijk wordt dat een stuk minder. Ja. Maar Kijk, komt, dat dan, op... komt dat door de afstand? Dat heeft onder andere ook met de afstand te maken, ja. En hoe, en hoe groot die afstand is, betekent dat ook op bepaald gebied. De, er meer meningsverschillen zullen zijn. Ja. Bijvoorbeeld wij en Frankrijk over drugsbeleid. Ja. Kijk, en. Uh, Kijk, op bepaalde gebieden staan wij toch al op een eilandje. Denk maar alleen maar aan de hypotheekrente aftrek. Want iedereen zegt ook van ja, nou, Nederland, jullie moeten dat afschaffen. Mm -hmm. Maar op een of andere manier uh, is er toch één partij in Nederland die uh, als dat gebeurt dan, uh, uh, ja, dan slaan ze helemaal op hol. Daar Dat heb ik dus over de VVD. Ja. Kijk, en die dingen die, uh, die kunnen op een gegeven moment ook gewoon niet meer samen. Nee. Kijk, en je weet, politiek is altijd zo dat de grotere landen die zoeken elkaar ook op, bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, Maar ja, dan heb je hier als tegenpot natuurlijk de Groot-Brittannië. Nou ja, dat, dat, dat botst op een gegeven moment. Ja. Maar ja, je bent natuurlijk, he, of je nou, uh, uh, ik snap dat dat soort afspraken zeggen, misschien, ja, dat is beter om in eigen hand te houden. Hè? De hypotheekrente aftrekken, hoe kun je nou die huizenmarkten nu allemaal met elkaar vergelijken en daar één regel over. Uh, over afspreken. Maar ja, we hebben wel allemaal met elkaar de euro. Dus als je, als je daaruit stapt, politiek gezien, stap je dan niet ook uit de euro of moet die dan wel blijven? Nou ja, kijk, je zit er nou toch in. En uh, als men inderdaad zegt dat als je uit de euro stapt, wij veel meer uh, schade van zullen hebben. Ja, de, de ene zegt we niet en de andere zegt we wel. Ja, dat, uh, dat, dat is voor mij heel moeilijk om daar een oordeel over te geven. Ik ben geen. Uh, uh, ik ben geen econoom. Nee. Dus. Dat is gewoon heel last, maar ja, zoals het nu gaat, ja. en, uh, in Nederland, ik bedoel straks, wordt heel ons sociaal stelsel, want als het toevallig uh, zondag uh, dat programma, een heel mooi programma is, dat af, afgelopen zondag is het ook geweest, uh, het filosofisch uh, uurtje van een, uh, een huurman, ja. dat ging onder andere over de sociale uh, uh, staat zoals wij dat leven, en Europa. Ja. En, Kijk, waar ik dus ook een, he een hele grote tegenstander van ben, het is dat in Nederland, uh, bijvoorbeeld waar jongens worden verplicht om te gaan werken, weken in die wet werk naar vermogen, mm -hmm. maar ondertussen nemen werkgevers wel uh, buitenlanders aan, en dan wil ik niet PVV zijn, maar zoals ik ze nu even noem, Belgen, Fransen, uh, maar vooral Oost-Europese, zoals Polen, yeah. Uh, Bulgaren die de banen inpikken die bijvoorbeeld voor arbeidsgehandicapten... heel belangrijk zijn in Nederland. Ja. Want er wordt dus wel, wel tegen uh, ons als land gezegd van ja... Of tenminste uh, de dan de, de, de in onze politiek van ja, maar deze mensen moeten gewoon ook aan het werk... ook al kunnen ze maar een heel klein beetje, omdat het anders veel te duur wordt... om nu mensen in de uitkering te laten zitten. Ja, en dat vind ik ontzettend botsen. Ja, maar goed, dan zou je dus moeten zeggen... nou, we gooien weer een beetje de grenzen dicht voor, voor gastarbeiders. Nou ja, daar zou het eigenlijk op neer kunnen komen, maar aan de andere kant zou je ook werkgevers die me verplichten om te zeggen van nou ja, wij nemen die mensen gewoon niet meer aan om die mensen die uh, zeg maar uh, problemen hebben, bijvoorbeeld op gezondheidsgebied, die meer een kans te geven. Ja. Want het is al lang bekend dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking niet willen hebben. Nee, dus dan krijg je eigenlijk meer, uh, nou ja, bijna een soort melkerbaantjes weer. Ja, dat was in de tijd toen Ad Melk het uh, sociale ja. zaken Ja, goed, dat is ook om zeep gevolgd. Maar nou, dat zou je kunnen vergelijken met de wet sociale werkvoorziening. Ja, ja dat gaat hetzelfde. En dan zeg ik, jongens, en juist door Europa komen juist deze dingen in de knel. Ja, dus maar daarom... er, wordt, er wordt toch ook juist gezegd dat door Europa we juist meer werkgelegenheid hebben... en, en een betere economie hebben. En, en dat we er eigenlijk ook van profiteren. Hè? De D66 zegt dat onder andere. ja. Maar D66 moet ik heel sprijdig zeggen, dat is een wolf met straatskleren. Ik bedoel, die willen, die willen de arbeidsmarkt willen hervormen, ja... Dat is dus heel slecht voor mensen die een arbeidsbeperking hebben. Die moeten niet gesleept worden van A naar B, naar C, naar D. Nee. Die moeten één vaste plaats krijgen, maar ook goed. in verband met taxis die, die ze moeten brengen en halen. Maar lo los van hun partijprogramma-beroep, zij ze gewoon op, op een CPB-onderzoek van uh, Europa, kosten. Uh, dat hebben ze al gezegd, uh, 320 of 230 euro per persoon, maar het levert anderhalf duizend euro tot 2.000 euro per persoon per jaar op. Door de, door de opbloeiende economie, dankzij Europa. Nou ja, over opbloeiende economie hoeft het nou niet te hebben. Dat klopt. Uh, maar ja, je weet natuurlijk nooit, en dat, dat vind ik nou altijd het lastige aan de hele discussie... je weet nooit hoe het anders gaat. He? Dus je kan wel zeggen, we moeten de gulden terug, maar je weet helemaal niet of het dan wel beter gaat. Nou, ik wil je... niet zeggen dat de gulden terug moet, alleen het moet nou anders. Ik bedoel, je kunt ook samenwerken zonder dat er een heel log systeem... Uh, wat dit is het systeem wat vastloopt. Ja. Het is gewoon het systeem wat, wat er is uitgedokt. Nou, het wordt groter en groter, men wil ook al dat uh, IJsland lid wordt... En... Ja. Nou, maar leert... maar is, is, is, is dat echt waar het op vastloopt? Of is het nu gewoon de, de crisis en dat we het gevoel hebben... dat er steeds meer geld van ons verdwijnt in de Zuid-Europese landen... zonder dat er al garantie is dat het weer terugkomt? Nou, het heeft natuurlijk met allerlei dingen te maken. Want crisis wil dus ook zeggen dat wij en iedereen... op een te hoge voet hebben geleefd. Dus het feit dat we terug moeten... ook omdat onze aarde opraakt in verband met uh, tekort aan voedsel, olie, gas... want er zijn al lange economen die hebben... Uh, hoe heet het? Bijvoorbeeld partij van de dieren. Ja, ik ben niet zo fan van hun. Maar ze hebben wel een filosofie waar ik het toch wel mee eens ben. Het is toch buiten dat we een economische crisis hebben... hebben we ook een ecologische crisis. Ja. En dat betekent gewoon dat, uh, dat het toch een anders denken is... in de maatschappij. Toevallig dat ik uh, met een vriend van mij... of tenminste, een vriend van mij, een hele goede vriend van mij... hadden toevallig vanmiddag over het wielrennen, is het nogal bekend... Uh, daar is ook een soort crisis, want als je de maatschmees bijvoorbeeld hoort... die zegt van, niemand is meer te vertrouwen. Ja. Kijk, en, wat, en dat heeft dat te maken met dopingen. Mm -hmm. Maar wat mij dus opvalt, dat is heel de maatschappij... Wat, wat waar ontbreekt het aan? Vertrouwen. Ja. En dat vind je dus ook terug in de politiek. Dus vind je het ook terug, terug in de Europese politiek. Ja, maar dat wordt dan niet beter als we uit de Europese Unie stappen? Wat ik wil is een andere Europa... Dat betekent dus dat heel die politiek, want daar komen we toch niet meer uit, een ander Europa betekent dus ook dat je dingen anders kan organiseren. Niet een systeem waar de ambtenaren belangrijker zijn dan de burger. Je moet op een gegeven moment naar Europa toe, zoals vroeger waar het ook mee begon, de Europese Unie voor Kolen en Staal. Dat was een, uh, zover ik weet, was dat geen politiek getinte uh, organisatie. En nee. dat je op een gegeven moment ook door naar de basis teruggaat Gewoon naar de basis terug gaan zoals ze toen begon. Ja, gewoon vanuit de handel we die kolen ja. en staal was natuurlijk vanuit de handel opgericht. Door dat die brief van A naar B gaat, dat die vrachtwagen A naar B kan. Gewoon lekker praktisch. Met een neer die dat regelt en je bent klaar. Ja, maar is, is het niet te laat om naar nog naar zo zoiets terug te gaan? Omdat we nu op veel meer manieren van elkaar afhankelijk zijn dan alleen met kolen en staal. Niks is te laat. Kijk, wat er moet gebeuren, dat is toch een stuk vertrouwen terugkrijgen in alles. Ik bedoel in de bankenwereld, in de financiële sector, ja. maar ook mensen onderling. Want die, wan, want die wantrouw, uh, hoe heet dat? Vroeger kon je nog je deur openlaten voor iemand met tegenwoordig. Moet je maar afwachten wie de deur voor de deur staat in verband met overvallen. Zo, zo erg is het momenteel al. U ziet het wel heel somber in, hè, heb ik het idee, de toekomst. Nou, op deze manier inderdaad wel, ja. En ik zou zeggen, ook met de Europese, tenminste als we het over Europa gaan, laten we, laten we teruggaan een aantal stappen. En dat betekent proberen we van de grond af aan de vertrouwen weer op te bouwen. Ja. Dus als het nu gaat, ik bedoel als je heel wat partijen hoort, van de, en vooral de PVV, nou dat, dat, dat mensen, en er wordt dan ook letterlijk gezegd, die mensen zijn gewoon niet te vertrouwen. Nou, ik denk dat Grieken hele aardige mensen zijn. Ja. Het gaat meer Kijk, om, uh, om hun overheid die de afgelopen. Ja, want Kijk, het... en, als dat als, en als dat al helemaal zoek is, want dan zeggen we, nou ja, Spanjaarden ja, zijn luie mensen, Italianen zijn luie mensen. Ja, dan denk ik van, jongens, dit, dit is toch geen basis om, om, om dan proberen samen te werken? Want als je die, die uh, hoe heet het, die, de jager vandaag dan ook weer hoort op de radio, dan denk ik van, jongens, dit. Dit kan nooit goed gaan. Welke partijen sluiten eigenlijk wel aan bij uw beeld uh, over hoe Europa zou moeten zijn? SP. De SP? Ja. De SP is ook voor samenwerking. Alleen, uh, zij zeggen dus ook van nou, de vertrouwen die er momenteel niet is, nee. dat is de basis. En dat moet je weer terugkrijgen. En juist omdat het zo ontzettend groot is, allemaal omvangrijk. Heel veel mensen weten ook niet meer waar ze aan toe zijn. Ja. Kijk, en waar ik dus geen zin in heb... Kijk, ik ben bijvoorbeeld afhankelijk van het thuiszorg... dat ik straks mijn zorg zelf maar moet regelen... omdat het allemaal te duur wordt vanwege Europa. Ja. En dat vind ik heel erg. En, en heel veel mensen die in deze situatie vinden, ja. zullen dat heel erg vinden. Die willen best uh, afdragen aan, aan Zuid-Europese landen... maar uh, totdat het in hun eigen portemonnee gaat snijden. Nou, niet in hun eigen portemonnee. Het is altijd zo dat mensen die... Uh, ja, die... die uh, die goed opgeleid zijn, gezond zijn, kunnen reizen waar ze willen. Die, die gaan naar Frankrijk toe en dan weer terug dan hebben ze daar een baantje Spanje. Daar zal er geen probleem zijn, maar er zijn toch een, een miljoen of vier mensen die, die dan of arbeidsgehandicapt zijn, of ze zijn oud. Of op een manier die kunnen dat niet. Die zijn, die zijn gebonden zelfs aan hun huis. Kunnen, kunnen ze ook helemaal niet meer uit. Ja. Kijk, daar is het heel fines voor. Ja, duidelijk. Ja. Ik, uh, ik dank u uh, voor uw mening eh, vannacht. Oké. Okay. En uh, we gaan straks even kijken hoe andere bellers erover denken. Nou ja, goed. Ik hoop dat uh, vertrouwen weer uh, terugkomt in Europa en overal. Zou mooi zijn. Voor, ja. voor ons allemaal, denk ik. Ik denk het ook. Bedankt, uh, Piet. En okay. uh, fijne nacht nog. Oké, okay, dag. Joep. Heeft u net als Piet een, een mening over Europa? Het is ook wel ingewikkelde materie allemaal, want er komt zo ontzettend veel bij kijken... en hoe het allemaal begonnen is en hoe we allemaal van elkaar afhankelijk zijn... en vertrouwen en financieel en crisis en banken en raden en commissies. En ga zo maar door. Maar ja, we moeten er wel over stemmen over, uh, wat is het, uh, twee maandjes... Dus we moeten toch een beetje een mening erover vormen. En dat, dat kunnen we mooi doen door er met elkaar een beetje over te babbelen. Dus heeft u een interessante mening over Europa, voor of tegen... en dan natuurlijk specifiek over de Europese Unie... bel dan eventjes naar 0800-1121, 0800-1121... of reageer even via de mail nacht@eo.nl of via Twitter. En dat kan dan naar dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht. Dan gaan we zo meteen weer verder praten. Uh, eerst gaan we luisteren naar New World Sun. Dat is een uh, leuk bandje, een beetje soulfunk-pop-achtig. Een paar uh, mannen van middelbare leeftijd spelen. Ontzettend strak. Het vorige ringt over strak drummen. Nou, dat kunnen zij wel. En hier uh, doen ze dat uh, met het nummer Today. New World Sun. Light of the world. Hope for all men. You never let me down.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 Samen met Today. meer een, een van hun zoetere nummertjes is dit. Maar als je even uh, op YouTube uh, bladert uh, door hun live optredens, dan uh, zul je zien wat ik bedoel met strakke drums. Uh, we praten over de Europese Unie vannacht. Uh, ik had een Piet aan de lijn die zei samenwerken prima. Maar politiek heeft het gewoon niet zoveel uh, perspectief meer omdat het vertrouwen zo laag is. Ik heb uh, nu aan de telefoon Rick. Hey, Rick, goeiecht. Goeiedag. Jij reageert nog even op een, op een eerdere bellen... die een opmerking had over het fascistische verleden van Zuid-Europese landen. Ja, ja, dat klopt. Op, op zich al een grappige beschouwing. Ja. Alleen, ja, hij ziet er één ding bij over het hoofd. En dat is dat het land wat uh, als enige of als een van de weinigen zijn begroting wel op orde heeft... eigenlijk het ultieme fascistische verleden heeft. En dat is Duitsland. Precies, het land van Angela Merkel. Ja, ja. Dus, uh, maar op zich een grappige... Grappige oren. Ja, absoluut. Zou er een kern van waarheid in zitten, denk je? Nou, ik zat zelf meer aan het klimaat te denken. Het, het, het klimaat als in het weer? Uh, ja, ja, ja, ja. Want? Nou, omdat de, de zuidelijke landen daar... Uh, of het algemeen is het daar gewoon... bepaalde uren van de dag gewoon te warm om te werken. En om toch een beetje een inkomen dan te krijgen... Zonder er al te veel moeite voor te hoeven doen met het warme weer... Wat een grappige theorie. Nou, zou het kunnen zijn dat, dat een soort corruptie in de hand werkt? Dat je als ambtenaar of, of in ieder geval een positie zit waar je invloed hebt. zegt van, nou, hoe kan ik met zo weinig mogelijk moeite uh, toch nog een leuk inkomen bijeen scharen? Ja, maar zou dat echt dat, dat mensen het gewoon over het algemeen daar te warm vinden om te werken... en daarom lui en corrupt worden? Nou, ja, je mag natuurlijk niet generaliseren... maar misschien dat het wel een, een, een factor is die van invloed is. Ik vind het uh, minstens zo'n creatieve vondst als, uh, als het fascistische verleden. Ja. ja, ik moet ook zeggen, ik kwam daar ook op na, na, na, na, na die theorie van, van mijn voorganger. Ja. Maar ik... het, <laughs> dat, dat, hoe kouder het wordt, hoe beter, het, hoe beter de economie op orde is. Mm, ja, ja, ja. Ik, ik... Ik zit even ik te denken aan de, landen, aan de landen naast ons. Ik bedoel, Polen staat ook niet echt bekend om zijn uh, florerende... alhoewel dat de laatste tijd natuurlijk ook wel weer meevalt... Ik, ik, ik, ik moet het even een beetje toppen laten inwerken. Ik vind het wel een heel, een heel origineel idee eigenlijk. Maar ik, ik weet niet of de Spanjaarden heel blij zijn als ze zoiets horen. Nee, nee dat zou kunnen. Het, het is ook slechts een theorie. Ik, uh... Ja, want het is niet zo dat zij bijvoorbeeld ook vaak uh, gewoon s'avonds werken. Dus ze hebben natuurlijk allemaal die siesta daar. En dan werken ze van s ochtends negen uh, tot twaalf. En dan uh, beginnen ze om vier uur weer of zo, is middags. Hmm. Ja, ze, ze kunnen, ik, ik weet niet hoe lang ze daar uh, s'avonds doorgaan met werken. Nee. Maar even los van, de, van die creatieve vondst, ben jij voor of tegen de Europese Unie? Nou, ik vind het eigenlijk zoals het voorheen was, eigenlijk beter dan, dan, dan nu. Eigenlijk. En wat bedoel je dan met voorheen? Nou, als je, als je kijkt, uh, zeg maar, sinds de oorlog is gewoon de welvaart gewoon in, in Nederland gewoon elke, elke generatie vooruit gegaan. Ja. Want ik heb het beter dan mijn, dan, dan mijn, dan mijn ouders. Maar. De generatie na mij, die, ja, die krijgt het gewoon slechter, die heeft het al slechter. Ja. En ja, je hoort vaak over, ja, dit levert ons geld op en zo, maar ik geloof er niet zo in. Dat Europa ons geld oplevert, dat is nee, een, dat is een nou, fabeltje. Nee, je hoort dan altijd, ja, we zijn een exportland, maar dat zijn we altijd al geweest. En dat ging ook goed toen, toen we nog de gulden hadden. Ja. Dus dat heeft volgens mij niet zo gek van met die euro te maken. Maar kan ik dan concluderen dat je eigenlijk de noodzaak van de Europese Unie niet zo inziet? Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk geboren het idee eh, om, om, om nog een oorlog op het continent uit te sluiten. En dat, dat, dat is natuurlijk al op zich positief. Ja. Maar ja, dat, dat moet gewoon zover gaan en, en, en niet, niet veel verder. Nee, het moet gewoon, het moet minder veel invloed willen uitoefenen dan het nu doet. Met ja, alle wetten ja. en afspraken en, en regeltjes. Absoluut, want ik, ik ben bang dat je op een gegeven moment een soort, soort, soort superstaat krijgt. Ja. Waarvan een aantal onontastbare in Brussel, zeg maar, de, de lakens uitdeelt. Ja. En, en... en dat is toch wel de angst, hè? Ook omdat wij natuurlijk, hè? Want je hebt dan al die, uh, die regels, en heb je altijd als er een noodtoestand is, dan moeten 85% het eens zijn, en dan hebben we als Nederland eigenlijk geen veto recht meer over de beslissingen. Mm -hmm. Dus de, de, de, de basisangst waar ook door natuurlijk veel politie op wordt ingespeeld, is dus we hebben zelf de macht niet meer. Ja, ja. Ja, ik denk ook dat het ondemocratisch is. Ja. Kijk, nu heb je nog gewoon. Als kiezer, eens in de vier jaar gewoon, kun je, als je het ergens niet mee eens bent, kun je een bepaalde politiek wegstemmen. Ja. Maar ja, als dat helemaal gewoon uh, allemaal centraal geregeld wordt vanuit Brussel, dan, uh, dan, dan ben je het in feite ben je die macht kwijt. Ja. Uh, en misschien is dat ook wel de, de reden waarom waarom echt de, de politici, de leiders uh, op dat pad uh, doorgaan van, van een uh, Europese eenwording. Ja. Welke, welke politicus uh, sluit het meeste aan bij jouw denkwijze? Mm, dat is de heer Roemer. Ook Roemer? Ja, ja. Oké. Okay. En zeg je dat, uh, ben jij zelf aan het werk nog of niet? Ik werk, ja. Ja. Ik ben wel op een tijdstip werken op één <laughs> oor liggen, dat uh, besef ik mij. Maar, uh, <laughs> wat, wat is jouw baan? Ik ben uh, magazijnmedewerker. Oké. Okay. En je ligt gewoon wakker of uh, slaap je gewoon niet zoveel? Ja, en ik had vandaag vrij, dus ik heb uitgeslapen en dan... Uh, ben ik altijd moeilijk uh, het bed in te krijgen. Ja. Dus, uh, en ik was nog wat luisteren naar, naar de radio. Dus, uh... Oké, okay. heb, heb je altijd al SP gestemd? Of, of is dat nu, uh, want de SP is zo ontzettend gegroeid, uh, uh, nog verder sinds, sinds Roemer daar uh, het voor het zeggen heeft, ben, ben je voor hem zeg maar, gezwicht? Of was je altijd al een SP-fan? Nee, ik ben al redelijk lang uh, SP-adept. Uh, Oké, okay. ook toen achter Kanter zat? Ook toen, ja. ja, ja, ja. Okay. Ik ben het niet, niet met alles eens uiteraard. Dat is, dat is onmogelijk, maar... De hoofdlijn? Voor, ja, voor, voor, voor, het is gewoon de partij die het meest bij mijn uh, overtuigingen in de buurt komt. Oké. Okay. Hey Rick, dank voor jouw mening. Geen dank. En nog uh, veel luisterplezier. Dankjewel en succes met de uitzending verder. Dankjewel. Doei, doei. Okay. Tot ziens. Hey, ik praat uh, verder met, uh, met Kees Oosterom. Kees, nacht. Uh, dag, Rensen. Een van de vaste bellers vertelde je mij, maar wij begrijpen het ja, Alleen nog bij jou. Nee. <laughs> Heeft dat een reden? <laughs> Mijn collega's. Ja. Oké, okay. Herbert, Maarten. Je hebt ze ja. allemaal gesproken, maar mij niet. Nee, nog niet. Nee, nou, ik, zal er maar... niet, nee. ik zal er maar niks achter zoeken. Nee, nee, ik heb gewoon uh, altijd met plezier geluisterd. Ah, oké, okay. nee, dat is goed. En uh, ik heb altijd in Rotterdam gewerkt, dus jouw stemgeluid staat me ook aan. Oh ja, ja, ik probeer het op ze te verbergen, maar het, het, het moet er een beetje doorschemeren af en toe. Ja. Waar werkt hij in Rotterdam? Ik werkte op een reclamebureau ja, op verschillende plekken. Ja. En uh, Hofplein, daar zat het toen, en oh, dat, is, dat wordt nu een heel modern, uh, ja, we zijn er nog steeds mee bezig om daar iets moderns van te maken. Wij zaten toen onder dat oude station, zeg maar. Ja, precies, waar, waar de Randstadrail uh, zat. Ja. ja. En stapte ik altijd op. Ja, de, dag, de trein naar Parijs voorbij komen iedere dag. Toen oh. ik uh, ja, net, net, net in de twintig was. Dan dacht ik, oh, waarom zit ik nou niet in die trein? <laughs> <Ja>. <laughs> Europees gevoel. Ja. De trein naar Parijs. To Toen droom je nog over een mooi Europa? Oh ja, maar nog steeds zo. Oké, okay. oké. Okay. Nee, Europa is hartstikke mooi joh. Ja, Ja, want, want we spraken net eventjes nog uh, voor de uitzending. Europa, Unie, Europese Unie, we hebben eigenlijk geen keus meer. Dus de uitgaan is geen optie. Ja, dat zei ik hè. Ja. ja, nou, dus, dus eigenlijk al dat gepraat over, ja, we moeten uh, terug naar de gulden, weet ik het allemaal niet. Nou, ik zou je vertellen, ik heb er al heel veel voordeel van gehad. Ik had in uh, 2008 een huis, dat heb ik toen verkocht, omdat al die prijzen toen verdubbeld waren. Ja. En nu komt niemand meer van zijn huis af, zeg maar. Dus dat was eigenlijk wel mooi op tijd. Ik had natuurlijk ook nog wat schuld en zo, maar... Ja. En, uh, als ik nu, nou vandaag uh, kocht ik dan een uh, koffie en een broodje kaas, dat is 5 euro. Maar dat is dus meer dan een tientje. Meer dan, 10 gulden, een ja. Ja, meer dan 10 gulden, ja. Een broodje, ja, meer dan 10 Ja. Maar ik krijg het ook voor mijn product, want ik werk zelfstandig, ik maak bouwplaten. Dus in plaats van 1 euro is het nu makkelijker, uh, makkelijker om. 1 gulden is makkelijker om 1 euro te rekenen, of net onder die 1 euro. En dan uh, denk ik dat het nog steeds aantrekkelijk ik moet ook duurder inkopen. Dus uiteindelijk. Op dat gebied, of het nou guld is of een euro, zijn we daar niet zoveel mee opgeschoten, alleen nee. nu is het afwachten hoe dit verder gaat natuurlijk. Ja, want hè, dat, dat gaat dan even om jouw persoonlijke situatie. Maar hè, wat nu een hekelpunt is, is natuurlijk al die, die banken die dan dreigen om te vallen. De Spaanse economie, werkloosheid, ja. noodsteun, nou ja, dat we wel of die Ja, Met die banken, ja joh, die hebben haast uh, geen garanties van wat ze bezitten en zo. Dus misschien moet je, moet je wel weer naar de. Uh, ja. een eigen huisje of uh, een stukje grond of zo, want dat, dat, dat gaat natuurlijk nog weer een keer uh, mis. Net als dat het uh, in 2008 is misgegaan. Maar ja, ik word er altijd uh, een beetje bang van omdat ik heb we kunnen er helemaal geen invloed op uitoefenen. want het hangt af van vertrouwen. Dus als iedereen maar roept dat het dan slecht gaat, dan, dan gaat het toch wel mis. Ja, maar ze hebben natuurlijk ook, dan liep ik vandaag over na te denken, steeds gezegd van. Oh, en nu gaat het wel weer goed, zeker met die huizenmaken, roepen ze ook al vier jaar. Nee, nu ja. gaat het weer de goede kant op. Nee, ja, ik nou, ik snap bijna wel mee. dat ze het roepen, want ze denken misschien, ja, ja maar als we het maar hard genoeg roepen, dan gaat we het misschien denken. En nu roepen ook. Ja, nee, nou komt het goed, weet je nou, ja. ja, en op een gegeven moment ik geloof niemand het meer. Ik denk dat iedereen daar, wat, wat dat betreft een beetje moe van geworden is, want ja. moeten we moeten toch steeds weer een nieuwe lening naar Griekenland en zo. Ja. Ja, en ik echt... gunnen het die mensen. Ik doe, als je met z'n allen zoiets aangaat, dan moet je, moet je ook je verlies soms nemen en dan proberen om er samen uit te komen. Ja. De, Weet je waar de, ik altijd een hekel aan heb? Aan, aan het woord verdampen. Ik wil als ik, als ik geld ergens ja, heen stuur, dan denk ik zo, ja, dan wil, dat iemand daar door geholpen wordt. En dan hoor je opeens dat het verdampt is. Denk ja, ja, maar dat gebeurt dus wel <laughs> geld verdampen. Verdorie, Zodat denk ik. heb vaak een aandelencrisis meegemaakt. En dan is het net of dat geld gewoon weg is. Die ja. ze zijn, iemand heeft dat wel gevangen. Iemand die een beetje voorkennis had, een grote bank of zo. Die heeft dan weer een soortje. Nou, laat ik het netjes zeggen, een, een boel geld ontvangen. En, um, maar iemand anders is het gewoon kwijt. Ja. Ja. En dat is dan verdampt, ja. Ja, ik, ik vind, dat is meer een persoonlijke frustratie. Ik, ik, word al, ik denk, ja. Nou, ja, Jij hebt toch marketing, je hebt misschien ook heb behoorlijk wat economie gestudeerd. Maar dan uiteindelijk weet, weet je ook geen antwoorden. Volgens mij weten de grootste econoom ook geen antwoorden. Nee, dat klopt. Om, het, het, ik, ik heb soms het idee dat het een beetje gewoon te gecompliceerd is voor ons allemaal. En zeker ook ja. voor gewoon de, de gemiddelde burger, waar ik mezelf ook gewoon onderschaar, die moet stemmen op 12 september. Denk, ja. Ja, hoe, hoe kun je nou ooit genuanceerd daar een stem op uitbrengen? Want het is puur degene, de, de politicus, die het beste op jouw gevoel in kan spelen. En dat is dan of de politicus zegt, ja, Brussel alle macht en uh, geen cent daarheen... want uh, dan gaat het allemaal fout als, als wij niks meer te zeggen hebben. Of ja. het is de politicus zegt, nee, uh, Europa hebben we nodig... want dat is goed voor ons allemaal. En wie het nou, hardste schreeuwt, die denk, krijgt de meeste stemmen. Ja, ik, ik word er een beetje moedeloos. Ja, van. Maar, maar een speelt erop in dat mensen zeggen... nou, toen met die gulden hadden we het beter, want... Ja. Het ja. gaat ook wel een beetje achteruit. Een oh, slechtere gezondheidszorg. Het ja. wordt duurder allemaal. Mensen natuurlijk met de kleinste portemonnee die moeten daar ook weer onder lijden. Ja. ja, dat doet hij slim. En dat soort dingen. Dat doet hij heel slim. Maar, maar daarom zou ik tegen die mensen willen ja, zeggen: Wildersheb heeft geen alternatief. Die kan dat niet terugdraaien. Ofzo. Je weet helemaal niet waar je blijft. Wij ja. zijn eigenlijk gewoon een van de provincies van Duitsland. En uh, nou, dan kan je wel zeggen: Nou, we worden nu een soort. Klein keuterboertje binnen Europa, terwijl we een van de rijkste landen zijn. Ja. Uh, maar dat gaat natuurlijk niet werken. Nee. Want we hebben ook nog een enorme schuld, dus dan, dan, dan gaan we daar een stuk of zo. Wij moeten gewoon door in deze trein. Ja. Maar dan kun je als individu nog wel eens beslissen van nou, ja, misschien moet ik toch niet te veel geld op de banken, dan moet het, moeten we maar gewoon weer eens iets verkopen of zo. Precies. Ja, de angst is natuurlijk wel van de, dat, dat die trein waar we in zitten, dat die op een gegeven moment crashen en dat wij er niks meer aan kunnen doen. Ja. ja, maar dat is dus in het verleden ook best wat gebeurd. Dat maar, soort dingen. Maar is, is het een beetje zeg maar zoiets van... Oh, ja, verdorie, ik heb er nou zoveel geld in gestoken. Ik kan nou niet meer terug. Stel, ja. stel, je hebt een goede vriend en die heeft wat nodig. En dan geeft hij dus 10 euro en daarna vraagt hij 12 euro. Ja, maar Griekenland is maar een klein stukje hoor. Spanje en Portugal ook. Ja, maar daar gaat toch een hoop geld in. Van dat geheel, ja. Kijk, maar er is ook maar weer iets te gebeuren. Net als dat het toen ineens uh, omdraaide. Terwijl niemand daar erg in had. Ja. In 2008 zullen we zeggen, een heleboel banken, op, op ing op kantelen, weet je, terwijl het ja, ja, ja. was te groot om om te vallen. Ja. Uh, toen, toen, uh, ja, toen was dat ineens omgekomen. Dat gaat ook weer een keer gebeuren. dan is het, ja. Nu was er, uh, geloof ik, er sprake van enige groei. Ja. Nou, ja, als dat doorzet, nou dan is er ineens niks aan de hand. Dus iedereen het weer vergeten. Nee, maar eh, toch, want het is natuurlijk wel, ja, dat, dat was voor 2008, laten we zeggen, was dat, een, was dat nog nooit gebeurd dat een bank omviel. Ik nee. Ik vind het ook raar want eigenlijk als bank heb je dan een soort gekke uh, um, uh, he, een soort machtspositie, want de regering ja. die moet je wel steunen want anders zijn ze zelf eigenlijk de sjaak. Nou, ook daar heb ik, heb, ik, heb ik mee te maken gehad. Ik had uh, ja, meer zeg maar, dan het uh, bedrag dat gegarandeerd was bij de iSafe Bank. Ja. En toen was mijn vriendin hier toen, en die zei, nou uh, volgens mij uh, zegt Wellink, dat hij het niet kan garanderen. Dus ik ging achter mijn computer zitten s middags. Ik denk nou, laat ik dan in ieder geval zorgen dat ik onder die ton zit, weet je wel. Ja, ja. Nou, dat, werd, dat stond gelijk uh, vondag op mijn, op mijn rekening. Vondag, de hele boel, <lacht> plat daar. Je ja, had net het op een tijdje geld, geld weg bij ijsgeven gehad. De rest ook terugkrijgen, met kerst. Oh, wat slim hè. Je hebt, je hebt dus echt net voordat ze... Nou, ja, gewoon uh, zo'n gerucht. Dat, maar. Dat, maar wel, ik mag helemaal niet zulke dingen zeggen. Ik heb dat nooit gehoord, maar zij heeft dat tussen de regels door waarschijnlijk gehoord. Toen, ja. uh, nou, als, als, als, als jouw vriendin dat niet had gehoord, dan had je was je nu uh, 100.000 euro lichter geweest. Nee, gewoon uh, ja 40 of zo. Ja, ja. Een hoop he? geld hè, moet je lang verwerken. Ja. En aan de andere kant geldt natuurlijk dat het, omdat iedereen deed wat jij deed, viel die bank weer om. Ja, dat wel. Ja, nee, maar er bleek wel uiteindelijk van alles niet te kloppen, weet je wel. Ze gaven een te hoge rente. En, en dat zijn van die lessen. Ja. Als je denkt, van, nou ik, ja, ik wil eigenlijk wel zoveel mogelijk rente. Op het is de rente niet zo ja. Nou, Maar ja, nou, ze nou, denken weer als iedereen... Ik niet de hoogste rente, zou ik zeggen. Zolang het vertrouwen hebben we dat woord weer. Zolang, als jij je geld niet anders weghaalt... en al die andere mensen ook niet hadden... dan ze misschien die rente wel kunnen blijven uitkeren. Ja. <laughs> maar er zijn natuurlijk veel grotere partijen dan wij. Hier. En dan, dan, die bepalen het. Die zijn er niet... Bijgediend dat die hele euro in elkaar stort. Of nee. zo. Dat zijn zulke grote partijen. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, daar hebben wij geen weet van. Nee. Ik, nee. ik, ik voel me zo, zo klein en nietig altijd... als, als ik daar wel op aankom. Ja, maar dat is misschien wel goed, ja. Oh. <laughs> en de mensen moeten toch ook een klein beetje problemen houden... om gewoon creatief te blijven. En uh, ik, ik zou de neiging... om op mijn lauweren te gaan rusten... Als, als het toch wel goed Als ik toch genoeg geld had of zo. Ja, en, en op wie ga je dan stemmen op 12 september? <laughs> ja. is ook weer zoiets. Eigenlijk moet je dat niet zeggen op de radio, weg. Nee, maar je gaat het toch doen, hè? <laughs> nou, ik weet het niet. Hè. Of niet? Nee? nee. Oh, zegt nee al... Ik heb de laatste keer op de CDA gestemd... omdat ja. ik niet al te rechts wil stemmen en ook niet al te links. Ja. En dat is me zo tegengevallen... Okay. dat ze zo mee gingen heulen met uh, allemaal dingen... waar ze in wezen zelf ook niet achter stonden. Duidelijk. Hey, we moeten naar het journaal toe. Oké. Okay. Ik, uh, ik ga je danken. Ik vond het leuk om je keer te spreken. Oké, leuk, Renze. Bedankt, hoor. Dag. Wij gaan zo weer verder naar het journaal.